Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-Juur. Deze week beginnen de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over een nieuw kabinet. Cenk Willink bracht hen bij elkaar, maar vindt zichzelf niet de aangewezen persoon om gesprekken te begeleiden over actuele politieke dossiers. Vandaag ontvangt Cenk Willink nog de fractieleiders van de partijen die niet meepraten. Hij schrijft ook nog een verslag van zijn werkzaamheden. Wie hem moet opvolgen als informateur is nog niet bekend. Binnen de VVD wordt oud-bankier en oud-minister Gerrit Zalm genoemd. Passagiers die geen of weinig handbagage bij zich hebben mogen deze zomer op Schiphol gebruik maken van een speciale doorgang. De luchthaven gaat experimenteren met een zogenoemde no trolley doorgang om de doorstroming te verbeteren. Luchtvaartmaatschappijen vragen veel geld voor ruim bagage, waardoor mensen vaker alleen handbagage meenemen. Die moet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan lange rijen. In de meivakantie stonden passagiers soms uren in de rij en misten daardoor hun vlucht.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 Het weer in het binnenland eerst bewolkt, maar geleidelijk meer zon en het wordt 17 tot 24 graden. Morgen iets warmer. In de loop van de dag buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. In de Randstad staan nog acht files. Het gaat dus snel de goede kant op met deze spits. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en hardingsveld griesendam Vier kilometer. En zo'n twintig minuten extra nog. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Maar de weg is alweer een tijdje vrij. Op de A20 gouda Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Prins-Alexander en het Kleinpolderplein. Zes kilometer. Bij het Kleinpolderplein kan je niet kiezen voor de A13. In de richting van Den Haag. Vanwege verloren lading. De vertraging is een kwartier trouwens op die A20. Je moet een klein stukje doorrijden naar het Ketelplein en daar dan de A4 richting Den Haag kiezen. A27 van Gorkum naar Breda staat tussen Gorkum en Nieuwendijk 3 kilometer file. En op de A28 richting Utrecht tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is nog wel een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, inderdaad, uur twee, uh, albert uh, We zijn klaar voor Q1, Q2 en Q3, was. Dat vindt in uh, dit uur plaats. Ja, om um, drie uur zijn, uh, is de kwalificatie naar het, van start gegaan in Azerbeidzjan op het uh, stratencircuit van Baku. Uh, momenteel even uh, in Q1 al een vierde tijd neergezet door Max Verstappen...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 Did I bother? Tell me how many more times Does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt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 Vandaag kunt u vanaf 4 uur tot half 11 opnieuw genieten... en op morgen is Culinaire Zandvoort geopend vanaf 3 uur tot half 10. De opbrengsten van deze editie van Culinaire Zandvoort gaan naar het KNRM... en komen dus geheel, uh, geheel ten goede en goed terecht.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 was dit een uh, groot hit voor de Swing Out Sister. Die horen ze met uh, Breakouts. ZFM ziet u nu naar 24 uur per dag radio en TV vanuit Stanford.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 www.zandvoortsevierdaagse.nl en als ik dan onze uh, uh, weerman uh, Lex moet uh, geloven wordt het best wel redelijk weer om te vieren ja, volgende toch? week ja. ja hoor dus uh, tot en met uh, 30 juni is al voor het, vanaf aankomende dinsdag de vier, vierdaagse jawel zal dadelijk weer uh, meer nieuws over meer evenementen wanneer steeds van cooking on three burners Ja, we zitten maar vertel te kijken naar de spannende Q2 van, uh, van de race morgen in Paku. Uh,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 Do so I? Cause all alone feels right Well, I'm digging Need to grow, have to push Flick through vinyl I'm feeding the rush I dig for that one And I open the hood It's taking all day From the back to the front I'm digging I'm digging Traveling in a fire.com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 We horen eigenlijk weinig meer van onze Man Down Under, uh, Albert Jan. Klopt. Hij ja, hij is toch, een beetje rustig geworden. Hij toch wel luisteren. Jawel. Ja. Even voor inderdaad onze fan in Australië, deze van Man at Work en Down Under. Inmiddels kwart voor vier. Ja, ik wil je even verwijzen naar onze CFM-app.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 Gewoon even het menu aanklikken. En je kan onder meer een kijkje nemen op het strand. En nog veel meer, albert -Jan. Ja, Jij zei... hebt hem toch wel, hè, op je telefoon? Ja, ik was de eerste, geloof ik. Okay, ja, gelukkig. Nee, dat, ik, was, ik was tweede. Jij, Jij was, was de nummer eerste. twee. Ik was nummer twee. Oké. Okay. Goed, even uh, Q, terug naar toch? Uh, terug naar Baku. Q, Q2 zit erop. En uh, in, de venijn zat hem in de staart. Want uh, op, lange, op een gegeven moment stond, stond Verstappen tweede...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 Music, get to you like this so bad at all. You live it on the wall. Like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 Ja, daar ben jij even bezig en dan kijk ik uh, ondertussen naar uh, de televisie. Rode vlag met nog uh, drie minuten te gaan. Ja, Ricciardo is uh, stilgevallen. En volgens mij ging het ook niet goed met Vettel. Those around in criticize and sleep I threw a fractal on a breaking wall. I see you my friend and touch your me